Omroep Max heeft een boete van 162.000 euro gekregen van het commissariaat voor de media. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt verkochten Albert Heijn en Bol.com een serie bakproducten onder de noemer Heel Holland Bakt. Daarmee heeft Ahold kunnen profiteren van het succes van een met publiek geld gefinancierd programma, stelt de waakhond. Vorige maand deelde het commissariaat voor de media ook al een boete uit aan de NTR. Die omroep had in het Sinterklaasjournaal haar eigen Sinterklaasjournaal impactpapier te vaak laten zien. Het omstreden alcoholslot wordt voorlopig vervangen... door een gedragcursus en straf van justitie. De Hoge Raad bepaalde eergisteren dat het straffen met een alcoholslot... in combinatie met vervolging door justitie niet mag... omdat er dan sprake is van dubbel straffen. Uiteindelijk wil minister van Infrastructuur Schulz het alcoholslot wel opnieuw invoeren. De PvdA wil dat prostituees, net als andere zelfstandigen of zzp'ers... een zakelijke rekening kunnen openen bij een bank... Minister Dijsselbloem van Financiën moet banken hierop aanspreken, vindt de partij. Ze benadrukken dat sekswerk een legaal beroep is... en dat prostituees dus ook behandeld moeten worden als volwaardige ZZP'ers. Ruim een half jaar na het WK Voetbal in Brazilië... staan de voetbalstadions van de speelsteden Salvador en Natal te koop. De steden kampen met financiële problemen... mede omdat de stadions veel meer hebben gekost dan eigenlijk was begroot. Het stadion in Salvador zou eigenlijk 250 miljoen euro moesten kosten... maar dat werd zo'n 700 miljoen. Nederland speelde in het stadion de eerste poolwedstrijd tegen Spanje. Oranje won die wedstrijd met 5-1. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt af.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 Weer. stoot je aan dezelfde steen? Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de WC? Hou je meisje genoeg, maar nog niets geleerd. Geef het vertrouwen, meer geef het vertrouwen. Meer. Wanneer zal ik genezen zijn?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 Yeah. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too right.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 This rhythm shows no favor. better check your ego at the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 Thank you.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 You'll be happy Make the Is the way you act Make the most of every day